Kijk, hoeveel leren we over de klipoot. Zie je? Kijk, de, de eigenschappen, de krachten. Alles is verbonden met elkaar. We zien dat het heilige valt ja, in, het, in de klipoot. En hoe dat zit in elkaar. Um, we zien dat de hele zorg is doordrongen. Door, door, is vol van dat. Van dat is de eigenschap. Van de ene kunnen we het andere leren. Ja. Het is van de dag van... Dag, uh, safen, van de nacht, uh, de dag kan je zien, uh, bij, door, door in het contrast met de dag. Ja, goed, kan je pas echt goede aanhechten aan jezelf, aan het goede, en streven naar het goede alleen als je echt weet en ervaring heeft en doordrongen bent door kwaad. Door bewustzijn van je, door echte bewustzijn van je eigen kwaad, daardoor eh, ga je eh, omswitchen naar, naar het goede. En niet anders, wie kwaad niet, ge, ge, ge, eh, niet ervaren, ervaring van kwaad betekent dat jij komt dieper werkelijk in jouw klipot, in jouw kilim. En in een kilim van elke mens zit natuurlijk dat kwaad Onvermijdelijk Geen mens is er die geen kwaad in zichzelf heeft. En kwaad is eigenlijk, is eigenlijk de wens om te ontvangen voor zichzelf. Geen mens was ooit uh, verlost door, van zijn kwaad. Yeshua, dat is heel it, iets anders. Dat is uh, eine, de ene ziel dat speciaal als... Uh, als reding aan de mensheid gezongen. Dat is heel iets anders, maar geen ander mens, niemand, wij zijn allemaal uh, daarom zoger zoveel aandacht geeft, schenkt aan de klipot, want en ook aan het heilige, we zien die twee, die twee krachten. En het uh, interessante is dat ook dat uh, wat de Torah zegt, dat bij het opbouwen van de tempel, dat mag, mag, mag geen uh, stem, stem van uh, hoe zeg je het? Stem? Geluid. geluid. Geen geluid van ijzer mag gehoord worden. Dat betekent geen geluid van de klippa. En zo kan je ook zien in vele. In gebruiken ook, bijvoorbeeld in het Joodse volk. Bij het Joodse volk is het, alles, alle gebruiken zijn opgebouwd op het Heilige. Nou, bijvoorbeeld, uh, bij het eten. Ja, bijvoorbeeld, als een familie zit aan de tafel en ze eten. Dat doet er erin toe, niet alleen op de feestdagen, maar gewoon op een gewone dag. Ze zitten te eten. Na het eten, eet je eten, kan je niet zonder... zonder zonder uh, ijzer. Ja, ijzer zijn de uh, mes, de mes, ja, de vork, vork, al het bestek is, uh, is, uh, is van, van, van metaal. Ja? Dus betekent metaal. Dan, iemand die echt uh, stipt naleeft de Torah, wat doen zij? Dan Eten ze wel eerst de maaltijd, maar na de maaltijd, van de maaltijd is het zivuk, dus na het gevolg, maaltijd, de maaltijd is het gevolg van de zivuk, maar de maaltijd is het net zoals het ontvangen in de kilim, in de kilim van ontvangen van krachten, zo symboliseert het, maar, maar daarna, wat gaat men dan daarna doen? Wat doet men na het eten? Zegeningen uitspreekt. Zegeningen na het eten, spreekt men dan doet men dat, Birkat Amazon heet het, zo'n um, zegening over, de, over, de, over het eten. Daar zijn ook vier belangrijkste, belangrijkste onderdelen. Dus men komt ook in een hogere, naar vier, vier stadia omhoog naar de ketter. De hele bedoeling van de, van de zegening van Birkat Amazon, Dus na de het eten. Dus de vier voornaamste, daar zitten vier zegeningen. En daarna de, de rest werd toegevoegd. Ver, daarna werd toegevoegd. Maar vier, dus vier stadia. Dat men na het eten, vier stadia zegeningen, vier zegeningen uitspreekt. Dat men uiteindelijk dus uh, komt tot, het, uh, tot de ketter. Dat is de hele bedoeling. Maar hoe doet men dat? In de in praktijk. Dat wanneer men naait eet de. hoe zeg je dat? De. vrouw des. hoe ja, zeg je dat? De. vrouw des huizes? De vrouw des huizes, wat doet zij? Ze, ze ruimt al het ijzer op. Dat ijzer, of als het te veel is, dan bedekt men dat. Ja? Bedekt om niet te zien, om niet te laten zien, omdat, wanneer men de zegeningen uitspreekt, dan is het, zegeningen van Hashem, dan betekent dat het heilige, men trekt het heilige aan. Nou, als men het heilige aantrekt, dan moet er geen ijzer op tafel liggen, want de tafel is, de tafel is, is net als altaar, altaar, daar mag geen ijzer daarbij komen, eh, eh Alleen op Shabbat kan het wel, omdat op Shabbat zijn geen klipot. Deel, op Shabbat zit er geen klipot, dus daarom op Shabbat mag het wel. Het, ziet dat, hoe geweldig zijn die uh, tradities die aan het, aan, het, aan, het, aan het uitverkoren volk aan hen gegeven waren, maar ze weten het niet meer, hoe dat, hoe dat in elkaar zit. Maar in de, in de geheime, door de geheime Torah kunnen we het wel zien, die verbanden. Waarom is dat zo? So? Waarom is dat zo? So? waarom is dat zo? So? Um, oh. We gaan verder. Uh, de regel 17. We gaan verder met de zorg. Het is bijzonder belangrijk wat hij ons nu vertelt. En daarom gaan uh, we verder nu uh, met dat. Dit belangrijk onderwerp. Zeventien, de linker kolom. De regel zeventien. We zijn amro kan kad matan le achti de aza was aza eil. Ki achar de ash is Beyama Rabba 19. Schu hochma de klipot. Kiblu koch leid im twintach twintig asa waza ee. Schu baharei hochich le me laf eenentwintig We ororu otam en hier is het iets zeer, zeer bijzonder diep wat hij ons geheim wat die die ons, hij ons nu vertelt het slaat nu open op wie we hebben begonnen het hele uh, het onderwerp begon met wie herinner je nog over die twee aangestelden ja, twee aangestelden over het land Arka, herinner je nog? Het land Arka, dus het mannelijke en vrouwelijke. En we hebben dat geleerd, dat zij hadden uh, aangetrokken ook de krachten van die Aza en Azaël. Het mannelijke en vrouwelijke van de Kripot, zoals we hebben dat geleerd, zeventien. We zeiden, hoe En dat is wat hij hier zegt in de zoger kad matan le toen zij aankwamen, die twee, dus die twee aangestelden, herinner je nog, toen zij aankwamen bij de ketingen, ketingen van Aza en Azael, dus de plaats waar zij aangeketend waren, 18. kiachar, want nadat de Daar was ook geschreven dat zij hadden zich gewassen in de grote zee. Toen had ik ook gezegd dat zij zich gewassen hadden. En had ik nog een woordje gezegd, dat, iets anders gezegd, dat zij ook uh, gezwommen hadden. Maar nee, zij hadden wel zich gewassen. De, de zoger gebruikt het woord wassen, zich wassen. En daar, het is wel onderscheidend want nadat zij zich hebben gewassen in de grote zee 19 de zogar zegt de grote zee en, en Asolam legt het ons uit wat is, die, dat, wat is dat grote de grote, die, die grote zee let op dat, dat is de chogma van de klipot de zogar noemt het de grote zee gogma van de klipot want het ene tegenover het andere heeft de schepper geschapen, zoals we weten. Kiblu, dus die twee aangestelden, die ontvingen de kracht, goed opletten, leid Haber in Aza en om zich, de kracht om zich te verbinden met twintig Aza en Azael, met die twee gevallen engelen. Shebaharei Koshek die Welke twee engelen, gevallen engelen zijn, in de bergen van de, de, de duisternis. Lemeelaf leme minnehu, om van hen de gochma te leren. Lemeelaf is te leren in het Aramees. Zie, zie het, is, het is door elkaar. Het Aramees en de breus door elkaar. Minehu is ook in het Aramees. Gochmata is ook in het Aramees. Om van hen gochma te leren welk gogma, ook weer de gogma die dus door hen aangetrokken wordt, de gogma van de klipot 21 we orroo otam en zij hebben hen uh, opgewekt die, zij hebben dus die aangestelden wie ziet het, wie wie dat moet zoveel antecedenten gewoon, mensen moeten moet, moet weten waar het over gaat dus die, die twee aangestelden hebben hen hen hebben die twee engelen, hebben ze, hebben die, twee, die twee aangestelden, hebben de, die twee engelen opgewekt. Ze hem dat zij aan hen, aan die twee aangestelden, zullen van hun Chogma geven. Oh, want zij wilden Chogma, dat herinner je nog. Met die twee aangestelden was het probleem dat er geen Chogma was. Uh, 22. Margisin Lehon, Ometa Arelon, Ahit Arut, 23, De Dalet, Shehu Gadluta Klipa, Gadluta Kabbalah, sorry. Mechonabashem, 24, Kas, Vehit Ragzut, Aiterech Shamru, zich gewoon aan de vraag gaat. Hier kunnen we een klein puntje zetten. Hier eigenlijk dubbele punt. 24, twee woorden voor het einde van de regel. Dan kunnen we een dubbele punt zetten. Voor ons alleen. Uh, en we gaan naar, naar, naar... Waar zijn we gebleven? Ah, we zijn gebleven in de regel 22. Let op. De zoger vertelt ons, maar gies in leon dat zij, die twee aangestelden, dat zij hen, die twee engelen, um, kwaad maken. Kwaad maken betekent opwekken hen, hun uh, boos maken. Omit Arelon en wekken hen op. Wat betekent dat? Die, die twee, die twee begrippen dat, dat van de Zorger. Hij zegt, hij hey, gaat ons uitleggen. Ait of rood, de pjenad dalet. De, de, de, de opwekking van het vierde stadium. Dus de mag goed. Shehuk gadloot lood Kabbala, dat dat is de God lood van het ontvangst. Die is de, de, wie is de echte kracht van het? Wie ontvangt alles, alles, alles, gochma? De malgoed, dat is de, dat is de, het eindstation, dat is de voleinding. Alles moet gevuld worden daar tekort, de grootste tekort, het grootste tekort en het grootste uh, vervulling. Als dat tekort door de malgoed, uh, in de malgoed gevuld worden. Dat is de, maar goed, dat is wat hij zegt ons. En ook, een mens voelt ook precies ook deze plaats in zichzelf, ook als een vorm van, niet als uh, kwaadwording, maar het is een plaats waar vuur, lijnend la, vuur is. En men kan dat, uh, in dat vuur kan men opgaan, en als het ware destructief bezig, je bezighouden. En men kan dat vuur aanwakkeren om, uh, om het gebruiken om de Gogma aan te trekken. En dat kan men doen, dus positief of negatief, of aantrekken Gogma via de middelste lijn. En dan omhuld in de Gassadim. En daarvoor ook nodig is deze uh, opwekking. Maar of men dat doet, uh, wat hij ons dat vertelt nu, de dat hij hadiet orroet, dat dat betekent de opwekking van het vierde stadium, van de goed. Dat dat is de grootheid. Godloot van de ontvangst, dat is eigenlijk de volledige ontvangst, dat is de malchut de vierde stadium. Mekona welke dat die dat de, dat heet, dat vierde stadium, dat Godloot ontvangt, heet in de naam kaas, in de naam van boosheid. We hit Ragzut en kwaadwording. Al dera kshram ruch hazal, die Torah hadden gezegd. Kol Gargaram 25, koes, we inon, medalgin go turei chashucha, chashucha we hashavi 26 de kutsha hier is niet goed hier is ik dat laatste woord zie ik dat het moet het moet het, moet het in het laatste woord moet de, moet de letter hei moet je uh, doortrekken en dan gaat van maken ja in het laatste woord van de regel 25 we hashavi zesentwintig de kutsha ביי למיד ביי למיד ביי לון דינה, כי לא יוכלו זייפן תווינדח לעלות לשורשם לקבל באדם חוכמה. מי חמאת אחת תווינדח של שלושלות הברזל שעליהם. ולפיכך נבחן שהיו ניקן Koftsim, klapei, mala, vinoflim, hazara. Shemihamad dertah zo hemikulahem, mekomam toch arei kosh, vehachwei, enende de kutschabrihu briehu, rotsele hadeš koch adjin. Michamat, enende Akvit sot shalahem le kabel mishorasham. Wel pasku 33, mille met mille Legge ode. Zeer, zeer diep wat hij ons hier vertelt. Bijzonder, bijzonder diep. Er zijn zoveel, er zijn verschillende niveaus van het begrepen, van diepere, diepere. Er is geen einde, moet je zo zien. Alles wat wij leren in deze wereld, wij leren van A tot Z, ja, van een bepaalde verschijnsel. We leren dat, ja, maar hier moeten we weten dat wij als, we, als, we, als we leren het geestelijke, dan moet je weten dat na één na niveau. Onder, weer een ander niveau bestaat. Geen einde aan niveaus, want er is geen einde aan het eindsof, aan het licht. Dus geen einde aan de barmhartigheid van de schepper. Geen einde aan de ontwikkeling van de mens. Natuurlijk bestaat zoiets als persoonlijk persoonlijke marticoon. Maar ook na de persoonlijke het de, de mens bleef doorgaan met de ontwikkeling. Niet zo dat hij zegt, nou ik ben klaar. Hij is klaar met zijn correcties. Maar daarna komt weer heel iets anders, op een heel ander niveau. Als een mens al klaar is met zijn correcties, dan komt hij in speciaal in zo'n verhoudingen met de schepper te staan. En natuurlijk via Yeshua, dat, dat wat men zegt, dat geen oog heeft het gezien en geen oor heeft het gehoord. Op welk niveau, wat ervaart de mens dan? Daar zitten geen woorden meer. Tijdelijk. Daar is niet meer... weer te geven... in woorden... van deze wereld, deze ervaring... wat de mens dan... ervaart. Uh, en zo ook in de zogenaamde. Er zijn dingen die... wat hij ook onszelf zelf uh, gezegd had... Ja? in de regel 15: We duidelijk zijn, er is genoeg daarin. Dus, dus geen woorden meer nodig. Ja, wat hij... Uh, uh, uh, Hasulam had gezegd. Het ja, zijn genoeg, van, genoeg woorden. Want ik heb al veel gezegd. De verder moet je ervaren. Zegt hij ons. De hele bedoeling van het geestelijke is niet de woorden. Maar uit de woorden. Of door de woorden moet ik ervaren. De liefde van Hashem. De kracht van Hashem. Het leven dat mee het geestelijke brengt. Dat is wat het doel van, de, van het doel van het geestelijke is: samenvloeien met de schepper. niet weten. Heilig? niet weten. Dat is dat is uh, ellende. Het weten die maakt al alle mensen alleen maar droevig. Heilig? dat is net zoals in deze wereld. Iemand die meer weet, die meer droevig wordt. Zoals uh, Shlomo Salomo had gezegd in zijn prediker, ja. Had ik dat, hoe meer wijsheid, meer wijsheid, meer, meer, wijsheid, meer, meer droevigheid, ja? meer treuren, meer, hoe zeg je dat, de mens voelt dan, want de, de wijsheid betekent, wat ze, wat, wat waar, waar ook, hij ook spreekt, dat betekent die vier stadien. De wijsheid betekent, de wijsheid binnen die vier stadien van, van, de, van de wens die aan de mens gegeven waren was. Dus ook de Torah als men dan leert alleen met zijn hoofd, zoals ze dat leren, dat volk Israël, brengt alleen maar droevigheid. Kijk nou naar al die rabbies die, heb je ooit gezien, een rabie die vrolijk was. Hoe meer ze leren, en als jongere mannen, ze zijn wel soms opgewekt, maar een, hoe, worden, hoe ouder ze worden, hoe meer ze leren, hoe droeviger ze worden, hoe of niet alleen droeviger. Hoe meer, hoe ja, dat wij zeggen dat het in het Russisch, dat het ellende is door, de, door, door verstand. Ja, ellende door het verstand. Dan hebben, ze, dan hebben ze de houding van, ja, of zij worden net als stenen. Zo, ja, so, zo. So, of zij worden nog droeviger en ellendiger aan toe, hoe meer zij leren. Le duidelijk, goed opletten hoe dat alles ik heb nog geen, geen een gezien in onze tijd ik kan niet zeggen, praten over vorige generaties, maar altijd moet het toch iemand zijn nou, het is allemaal, allemaal, allemaal zitten ze in deze wereld want zonder te komen tot Yeshua is het alleen maar drie treurige, treurige bezigheden duidelijk, omdat ze allemaal met zijn hun koppen, een grote koppen zie je ook geweldig, ze weten, van geweldige ontwikkeling geeft, bijvoorbeeld Talmud geeft, een geweldige ontwikkeling. Het is uh, al dat uh, natuurkunde en wat alles, wat in deze wereld, alle wijsheden van deze wereld zijn kleinigheid in vergelijking met dat, hoe dat de, de, de logica van het Talmud. So, is so, so deep, so, het is zo diep, zo maar het werkt wel. Alleen als men verbindt zichzelf met Yeshua, dan Gaat het vruchten werpen. Anders is het uh, net als uh, samhamawet. Net als uh, uh, do, gif, yeah? dodelijke gif. Ja, waarom? Wat betekent dood? Het, het dood, het geest, het dood, de ziel. Het dood, de ziel kan je niet doden, maar het dood, het geestelijke in de mens. Ja. Daarom weten zij veel, maar het is, het is niet, het geestelijke moet je, het, alleen dat is het geestelijke wat jou brengt in samenvloeiing met de schepper, betekent dat jij ervaart dat de, er is geen plaats in jou dat van jou is. Jij bent in jezelf, het is jij die jij leeft en tegelijkertijd uh, Jij bent degene die de schepper toelaat in jezelf. En tegelijkertijd is, ben jij in jezelf als gast, want de schepper is, vult, vult jou volledig. Deidelijk. En dat is een geval. Waarom? We hebben wij twee lijnen natuurlijk. In de rechterlijn, ja, in de rechterlijn f, uh, ga ik samenvloeien met de schepper op de manier hoe? In de rechterlijn moet ik mij samenvoegen met de schepper op welke manier? Dat geen plaats in mijzelf is dat van mij is. Duidelijk, dat is de ervaring van de rechterlijn. In de rechterlijn moet ik ervaren alleen dat alles wat in mij is, is de schepper. En ik, en ik, sla, ik ben in hem. Ja, en dat betekent ook in Yeshua precies hetzelfde, want er is geen andere, we kunnen niet anders ervaren de schepper dan weer de Jeshua, dat Jeshua is helemaal, ik ben in hem, één Wording, maar dan, ik ben er niet, als het ware. En in de recht in de linkerlijn, is het, alles is van mij, en ik alleen laat de schepper binnen, in die mate, waarin ik in staat ben, om te geven. Dus ook in de linkerlijn, hou ik wel, rekening natuurlijk met, het, met de schepper, dat alles is van de schepper, alleen waarom laat ik in de linker lijn hem niet helemaal binnen als het ware, omdat ik er nog geen krachten in de linker lijn uh, geef ik toe dat ik nog, tot nu toe nog, dat ik nog niet alle krachten in mijzelf kan laten functioneren, werken omwille van het geven, duidelijk dat is de, de linker dus maar alles wat ik wel gebruik wat ik niet gebruik, gebruik ik niet in de linkerlijn. Wat ik niet kan gebruiken, let op, wat in de linkerlijn, wat ik niet kan gebruiken omwille van, geven, van het geven, gebruik ik niet. Natuurlijk is het allemaal krachten, die moet ik wel ooit gebruiken. Maar die gebruik ik niet, omdat daar heb ik nog voorlopig nog geen kracht, om die te gebruiken omwille van het geven. En in de linkerlijn gebruik ik dus alleen die krachten, waardoor, waarmee ik kan wel... Uh, werken omwille van het geven. Dus de kilim de Kabbalah, kilim de Kabbalah, die kan laten werken omwille van het geven. In de, de rechterlijn, let op, in de rechterlijn, het is erg eenvoudig, maar het is het, in tegelijkertijd, alles zit daarin. In de rechterlijn ik, werk ik alleen met mijn kilim van geven. Dat zijn de kilim van de schepper. Kilim van boven de gezet. Maar dan zeggen we dan rechts en links, als we zeggen rechts en links, bedoelen we uh, meer of minder chassadim en grot. Wanneer we spreken van gogma, gogma, of van breken van gogma, spreken we van boven naar beneden. Dus Wanneer we spreken van rechts en links, betekent dat, dat in de rechterlijn betekent dat ik verbind mezelf met de schepper met zijn kilim. Ja, in de, link in de rechterlijn is de kilim van de schepper. Daarmee verbind ik mezelf. Daarom, daarom, daarom is het net het gevoel dat ik kom naar een territorium van, van de schepper. Want dat zijn de kilim van het geven. Waarom? De mens is kilim van ontvangst. Daarom, aan de rechterkant is de kilim van het geven. De mens is, heeft geen kilim van het geven, zichzelf, zijn negen. Dus dat zijn alleen maar de aansluiting van de kilim, van de schepper in de mens, dus de aansluiting van de negen is sferoet in de mens, en dan aan de, re de rechtervleugel. Dus dat is dan de, de, vanaf de tweede symbool. ...we hebben we dan de drie lijnen werken. Drie, drie lijnen. Dat is dan, ja, dat is dan de rechterlijn. Maar in de linkerlijn, in de linkerlijn werk ik alleen met de wens om te ontvangen oftewel de kilim, betekent, beter te zeggen, de kilim van het ontvangen, maar dan, duidelijk, maar dan om die kilim laat ik werken omwille van het geven. Tijdelijk, tijdens gedurende 6000 jaar van de correctie. Kijk wat hij ons nu zegt hier. Dat is, daarom had ik het eerst nodig om hier een beetje iets, iets te hebben over het geestelijke, Want wat hier hij vertelt, is geen einde aan de diep, diep, diepte. En deze diepten, die moeten ons langzamerhand steeds dichterbij brengen. En dieper brengen ons in, tot samenvloeiing met het licht. 22. Hier, Margisin Lahon, dat zei, Nee, dat hebben we gehad, eh? Ah. Um, ja, zoals so is het, eh? uh, Dat zei hen uh, boos maken en kwaad maken. Dat, nee, dat hebben we gezegd, dat ehm, de Torah geleerden, zoals so de Torah leerden hadden gezegd daarover. Kol Gargaran, hoe vertaal je dat Gargaran? Gargar in het Hebreeuws, Dus, ieder die, dus, die. Zoals so Ragzan. Uh, nee, nee, nee, zoals so uh, Ragan, Ragan, Ragan. Uh, resh, Gimel en Nun. Hoe is dat, hoe dat? Uh, die, immer die, dus die. Ja, iemand die, gargaran, ja, iemand die, dus die. Ieder die, dus ook die. Freiter, ja. Iemand die, dus. Freizak, Freitzak, ja, zo iets, Freitzak, ja. Iemand elke, elke eh. wordt boos. Ja, zo segment, zo. bedoel ik natuurlijk. non uh, medaalgen in de zoger zegt uh, en zij die twee aangestelden die zo uh, so springen zo so met over met sprongen springen zo so naar de mit, ja met zo'n so overspringen het, overspringen zo so naar de uh, bergen van de duisternis en die bergen van de duisternis, daar is dus de plaats waar die twee, twee gevallen engelen zijn eraan aange, aangeketend. We gaan schwee, en zij menen dat de Heilige Gezegende heet, dat is in de taal van de Zohoord, dat de Heilige Gezegende zij wenst uh, hen uh, te bestraffen. Kilojochlula lotli shorsham. Want zij. Uh, kunnen niet opstegen naar hun wortel, ja, die twee, die twee engelen, dus die worden, die worden boos, ja, door het opwekken van die, door die twee aangestelden van het land arke die worden boos. Waarom worden zij boos? Want ze kunnen niet opstegen 27, naar hun wortel, naar de hemel. Le ba Adam gogma, om voor hen voor die twee aangestelden gogma te ontvangen. Duidelijk, zie je dat? Altijd de engelen dienen aan datgene aan wat aan verzoek van beneden. En zij kunnen niet opstegen naar de hemel, omdat zij zijn aangeketend aan de bergen van de duisternis. Megamaat vanwege waarom kunnen zij niet opstegen naar boven? En Chogma aan te trekken voor die twee aangestelden, 28 Michamat, Shalshalot, zal shalot, aber vanwege de uh, ijzeren ketingen die over hen zijn. Over hen, zijn, zegt in, in, in de in het hele getal, wordt zo gezegd: over hen zijn. Dus waardoor zij aangeketend zijn. Olivier gaat, en daarom wordt het geacht. Shaiju 29 koptiem dat zij sprongen uh, met spro sprongen deden, klapen Mala, dat zij sprongen deden, sprongen de deden naar boven. Ja, zo so, sprongen met sprongen, sprongen deden zij zo naar boven en winoflim gazara en weer terug vielen, want zij konden niet naar boven. Um, um, uh, komen naar boven, in de hemel. Shemihamad, ja, zo zie je soms met de hanen, ja, hanen ook soms, die, die springt een beetje, springt, springt een beetje omhoog, en dan weer, weer, weer, valt weer, of komt weer op zijn pootjes terecht, maar je kan, kan niet, want een haan kan niet, kan, kan niet uh, vliegen, ja, hij dus kan niet, echt niet vliegen, zoals ze maar dat doet do hij soms zo, dat soort bewegingen, uh, sprongen omhoog en naar beneden. Shemihamad zei dat daardoor, vanwege dat, 30, dus vanwege die sprongen, omhoog en naar beneden, omhoog en naar beneden. We weten dat alles wat een beetje omhoog komt, je krijgt een beetje kracht van hoger en je trekt het ook naar beneden. Ja, net zoals een, als een mens. als je omhoog springt, dan heb je ook een, een zekere kracht en val je dan naar beneden of... Uh, een zekere spanning bestaat tussen dat uh, tussen de, de, of de kracht tussen uh, ja, jouw voeten en de aarde dus uh, Kshamihamad zei dat daarom daardoor hij he, uh, Mekomam, hem mekomaam daardoor hadden ze daardoor verdiepten zij lieten zij verdiepen deden zij verdiepen hun plaats in de bergen van de duisternis. Dus nog dieper, kijk, als ze sprongen, sprongen zij omhoog en weer naar beneden, dan daardoor gingen zij nog meer dieper in te zitten in de bergen van de duisternis. Dus het omgekeerde als het ware van wat zij wilden. Ze wilden omhoog, maar door hun, uh, daardoor kwamen ze dan weer dieper in de, in de, in de bergen van de duisternis. We gaan schweekhoed, shabrihoe, en zij dachten dat, dat dachten dat de Heilige gezegende Zij wenst uh, hen uh, weer te bestraffen, dien aan hen geven, de kracht van de dien, dus aan hen, dus, of, of uh, hen te bestraven kunnen we zeggen. Mechamadaklipoot, vanwege het dik, vanwege het hakwitsot, vanwege, vanwege, vanwege hun sprongen. Hakwitsot, vanwege hun sprongen. Lekabel, Mishorasjam, vanwege, vanwege zij dachten zo dat, vanwege hun sprongen, die zij deden, die twee, ja, die twee engelen, om naar hun bron, om van hun bron, gochmat ontvangen, dat, en zij konden dat niet, en zij daardoor juist eh, kwamen nog dieper in de bergen van de van de duisternis daardoor dachten zij dat, waarom vielen zij nog lager, dat het komt omdat de schepper eh, vanwege de schepper, dat de schepper hen eh, bestraft daarvoor en paskoe en daarom stopte zij om met meer stopte zij om met het met die sprongen stopte zij om meer te en gingen niet meer sprongen maken. Ik probeer zo letterlijk mogelijk en natuurlijk het is een het is natuurlijk de taak die je absoluut niet On onmogelijke taak is om, dat, om iets moois van te maken, want uh, belangrijk is de krachten, nog een keer de krachten, niet in de taal, niet de taal. Natuurlijk. Dat... Natuurlijk. Ja, door die sprongen natuurlijk, door die sprongen hadden ze nog meer naar beneden, want door, de, om door te springen hadden ze wel de krachten, probeerden de krachten omhoog te brengen, dat konden ze niet, maar een stukje kan je het wel natuurlijk, een stukje konden ze dat wel in hoever in, in de mate waarin hun uh, aangebondenheid aan die, door de ijzeren ketingen uh, toestond. Uiteindelijk, ijzeren ketingen doet men het ja, niet, niet zo dat het zo helemaal strak zit. Maar dan konden ze een beetje om, om, omhoog springen. En als je omhoog springt, dan hoog betekent hoger, geestelijk hoger. Dan natuurlijk dan niets verdwijnt in het geestelijke. Wanneer ze springen omhoog, al is het hoe lang het duurt, dan. doet er niet toe hoe lang, het, hoe lang ze zitten in een hogere. Dan. Hebben zij ook de kracht ontvangen zij van het hogere plaats waar, hij, waar zij uh, naartoe hadden uh, gesprongen? Ontvangen zij ook dat de, de, de kracht en overvloed, dat zij allemaal weer terugbrengen naar de klipot, want zij zijn verbonden aan de klipot. De klipot van hen, dat zijn die, die ijzeren. Ezer ketingen, dat zijn hun klipot. Zij, die klipoot, de IJzeren klipoot, laat hen niet uh, naar de hemel komen. Interessant, we kunnen het ook veel leren voor ons. Ook bij ons is het precies ook, ook, ook zo is. Dat door de klipoot kunnen, kunnen wij niet van binnen ook, uh, die verhinderen ook ons om naar de hemel te gaan. En dat moeten we steeds overwinnen. Steeds ons los te maken van die ijzere, ijzere banden, ijzeren ketingen. Waaraan wij dus aangeketend, ook wij en mensen ook, is aangeketend aan een klipot in deze wereld. Maar we hebben de vrijheid. De mensen hebben wel de vrijheid om dat, om dat te doen. En, en dat is 33, Na de punt. Veemkool ze, veeelin trin meemanan, Fier en derdech, She'shaatin be'yama rabba, Kilomar, Af alpii she lemase, Fier en Lo klum, dalgu ze sen kanal. Imkol se hayama spiek baad bet amemunim zei le kabel mehem kochma. ad de shaatin Bayama raba de volgende pagina. kuf nun het 158 asulam de rechter kolom de eerste regel kata Ayalahem hem koch, lachut sham bayam achochma, de klipatwei, mashemikodem, loha koch, eladri, lehit rachets sham bilvade, vataamhu. aam hu. kunnen we een puntje zetten. En dat wordt in lange zin 3. Na het derde woord zetten we een punt in plaats van de komma. En we keren terug naar de vorige pagina. De linkerkolom, Hassulam. Dat is wat zij zeggen: dat de zoger mag je niet. Geven aan anderen. Ja, dat, uh, omdat wat het hier staat. Nog nooit iemand durfde het te geven aan. aan gewoon aan anderen, aan een mens. die niet professioneel zich bezighoudt met het geestelijk. Maar in onze tijd. moet het wel. Zelfs moet het wel, want. doet er niet toe. nog een keer wat we begrijpen. Maar wij trekken aan deze krachten. alles wat wij leren, trekken wij dat aan en daardoor worden wij deelachtig aan het gebouw van de schepper, daar gaat het om, en niet wat wij, wat de mens weten, wat die mens niet weet de link, de vorige pagina de linker kolom, de regel 33 we imkool zijn en uh, toch desalniettemin we elen trin me manan, En deze, zoals de zorgers zegt, en deze twee aangestelden, vers 34, Sha'atin be zwemmen in de grote zee. We weten dat, in de grote zee is de Chogma van de Klipot. Dus door, de, door het contact met die twee gevallen engelen. Klom dat wil zeggen, afwel ah, Pierre ondanks het feit dat in, fe in feit, uh, de facto, lemassé, de facto, 35. Lolojoch Lula spielen hem klom, konden konde zij die twee uh, engelen aan hen niets geven, aan die twee aangestelden? Kirak Dalgoevenafloe, want zij alleen maar. Sprongen omhoog en vielen naar beneden, zoals boven gezegd werd, maar kwamen niet naar de hemel om van de hemel hen uh, te geven. in zei: 36 let op, desalniettemin, haya dat was voldoende voor die twee aangestelden: 37. Leukaben we hem, om van hen, gochma te ontvangen. Aat ah, in zoverre dat Zover dat zij dermate de, de Shaatin bij Yamaraba, dat zij uh, gingen zwemmen, staat het hier geschreven, zwemmen in de grote zee. Eerst was het geschreven, herinner je, in de regel 18, kijk naar de regel 18, uh, het derde woord voor het einde van de regel staat het. Uh, de as, astachen betekent zich wassen. Dus eerst konden ze alleen zichzelf wassen. Die twee wassen en zwemmen zijn twee verschillende dingen. Ja, twee verschillende niveaus. Dus eerst konden die twee aangestelden zich alleen maar wassen. Betekent een klein beetje ontvangen dat, van het... Dat, van, uh, en hier... Zo ver na het contact te hebben met die, na die opwekking van die twee uh, gevallen engelen wat zij deden, dan kunnen ze nu, nu zwemmen zij in de grote zee, zwemmen zij ze in dit dat licht, in Gogma van de Klippa. De volgende pagina, de rechterkolom, de eerste regel. Kjata jale hem koog, want nu verkregen zij de kracht la sham om daar te zwemmen. Bajama hachma de klipa. In de zee van de hachma van de klipa. Twee. Masha mikodem. In tegenstelling tot. Daarvoor. Voorheen. Loha yalahem kochade ze alleen maar de kracht drie. Leitrach het sham wat om daar alleen maar zich. Daarmee daar, daar alleen maar zich te wassen. Zie? Je? Dat betekent naar krachten. Kijk naar hoe zogeren ons dat. In de taal van de zogeren. Hoe weet dat. Wat het allemaal betekent. Drie. Wat aan. Hoe. Kikolin jan vier haklipoot. A ha, e hallelu. Hagavu, god. Hagavu, god. Een bahen ma se. De hele feif, de hele lot schelehen. Nig maru rak bij machashawa veradzon zes bilvad. Sjoe mihamad hejutan akochot de pruda zeifen. Uwaterem jas piku lavolech lalma se nim zet acht agdusha mistel het mischaam. Welke loiets ze negen leo lam, ze le Hier zegt hij iets wat absoluut voortreffelijk is. Wat hij ons nu vertelt is, deze zin is een echte geweldige eye-opener. Het raakt de diepste, diepste, diepste lagen van mens en let op hoe geweldig wat hij ons nu vertelt nu over de klipoot de eigenschappen van de klipoot de aard van de klipoot, let op boeddhies, nog een keer uh, ik heb geen woorden om dat uh, genoeg uh, te benadrukken wat hij nu hier vertelt, let op want dan zal je weten wat zijn de klipoot, wat jouw Speelt, uh, ...elke dag... ...wat elke dag jou afleidt van, ja, ...van het leven... ...wat ontneemt stukje leven... ...van jou elke dag en elke nacht... ...dan zal je weten wat de kracht is... ...van deze klipot. ...zal je niet bang zijn daarvoor... ...jij zal wel oplettend blijven... ...duidelijk... ...maar jij zal weten wat zijn dat wat is dat voor de kracht... ...en jij zal niet denken dat er een... ...tegenlieger is... Die, dat die werkt tegen de schepper, maar dat is niet zo absoluut niet, let op hoe die ons nu vertelt over de clipot. probeer dat stukje wat, wat hij nu zegt probeer dat ergens bij jezelf met je eigen woorden uh, opschrijven of te mediteren daarover, dat je diepst in je hart dat brengt want daar, dat is ook een soort Verkreeg je daardoor een, een zekere kracht van, verlossende kracht van wat hij schrijft. 3. Wat amoe en de reden daarvan is, Kie kol in Janna Klipoda de, dat de hele kwestie van deze klipot, van deze hoge klipod, 4. en ma zei dat zij hebben geen daad. We ...en al hun verrichtingen... ...let op... ...al hun verrichtingen van deze hoge klipot 5. ...nigmaru rak bemachashawa... ...die zijn volbracht... ...die worden volbracht alleen in de gedachte. En alleen in de gedachte en in de wens. Dus die komen niet tot daden. Zes... yutan. Waarom is dat? Omdat zij zijn uh, de krachten van scheiding, de scheidende krachten. Herinner je nog, we hebben dat al geleerd, dat zij brengen de scheiding in de mens. Dat is de, de hele kluw. De mens moet wel stap voor stap opgewassen zijn tegen, ja, tegen, die, tegen die gedachten en de wensen van deze klipot, van deze hoge klipot. Dus de mens moet deze krachten doorheen komen, door deze krachten, door deze krachten heen komen. De mens, dat is de wasdom van de mens. En dan, dan uh, neutraliseert de mens deze krachten van, de, de krachten van die klipot. En dan worden ze bij hem niet meer, gaan ze hem niet meer aanpakken. Dat Betekent dat als een mens die krachten overwint in zichzelf, dan uh, natuurlijk blijven deze krachten altijd werken in de mens. Maar de mens wordt niet meer onderhevig aan hen. Net zoals je bijvoorbeeld, uh, laten we zeggen, iemand, uh, iemand die uh, rookt, veel rookt en opeens, stap voor stap. ...stop die dan nou met me roken ...en opeens daarna niet meer... Ja, ...voor mij zit ik, ik... ...ik kan me niet voorstellen dat ik een sigaret in mijn mond stop. Dat, ik bedoel, of... Uh, ...omdat het is niet meer mijn behoefte... ...maar als jonge man... ...had ik wel problemen daarmee. Niet problemen, ik had nooit echt problemen daarmee... maar ik had nooit geïnhalerd naar binnen. Alleen een beetje als student... ...een beetje zo... ...puffen puf, puf, naar buiten, maar nooit naar binnen. Ik heb één keer gedaan naar binnen... En vond ik zo lelijk. zo begon ik te hoesten. En dat heb ik dat nooit meer gedaan. Yes? Geen inhalatie naar binnen. was ik al klaar. hoef niet meer. Maar, goed. maar, maar ik bedoel, het is niet mijn probleem meer. Nee, is, uh, daarna heb ik ook een beetje sigaartje. Ook weer alleen even, naar, even voor de smaak. Maar nooit naar binnen. Maar ook dat niet meer mijn probleem is. Nou, dan is het afgelopen. Dus. En als zakenman vond ik het heel geweldig. Dat sigaartje in mijn mond was een heerlijk gevoel, had, ja. Ook sociaal was het in die tijd nog wel, wel, wel, was het, uh, wel, wel verantwoord. En al kon ik niet elke dag moest ik van een paar sigaartjes na het eten. Of weet je wel, koffie of zo. Maar het is voorbij. Dan is het niet meer, waarom is het voorbij? En ik kon niet, de, de hyenius is bij mij om de hoek. De grote hygiënius, de mooiste winkel. Van tabak, tabakwinkel. Voor ...altijd ging ik daar naartoe. Het was geweldig. Maar nu geloof ik dat ik zie alsof hygiënisch bestaat niet voor mij. Begrijp? Als eigen voorbeeld. Precies hetzelfde is met de klipot. Als je eenmaal overwint, ben je zelf door de wilskracht. Alleen de wilskracht van de mens telt. En niets anders. Niemand telt. Niemand, niemand verhindert de mens om tot zijn volmaaktheid te komen. Alleen jouw eigen wilskracht. Duidelijk, niets anders. Wie brengt de redding aan de mens? Of zullen we dat even straks doen bij, bij, bij Brit Hadassah? Dus onthoud mij dat even. Want duidelijk, dus de wilskracht. Ja, we hebben dat net gezegd. dan kwam ik op in gedachte. Precies hetzelfde is het hier, dus de, de klipot, deze klipot, die hoge klipot, zijn in werking gebracht, dus geschapen, ook de schepper. De schepper zijn zij niet, maar uh, zij leven, als het ware, bij gratie van, de, van het vallen van de mens. En zij brengen dan de scheiding, aan. Ah, zij brengen dan de scheiding tussen, scheiding tussen de schepper en tussen het licht en de mens. En da daardoor hebben we dan dat feedback, feedback. En de mens ervaart dan de duisternis ah, ervaart hij de duisternis dan zegt hij, oké, okay, no, sorry ik ga terug, uh, ik ga inkeer doen maar ik, ik wil wel een beetje van licht genieten, ik kan niet meer zo so, en zo so, op deze manier de mens zichzelf steeds corrigeert He? geen mens uh, heeft een andere weg, geen mens hier op aarde ooit had op een andere manier geleefd of een ander mechanisme van uh, het bijstellen van zijn, ja, van het zich bijstellen op een, op een andere manier gehad, zodat in reine, om in reine te komen, om het leven weer uh, in zichzelf aan te wakken, dan op deze manier. Dus, kijk nou wat je zegt ons, dat, dat dat is vanwege, waarom is dat zo, dan vanwege de, hun krachten van scheiding, zij hebben de krachten van scheiding Scheidende krachten. Uwaterem jaspikula wool ik warmaze. En al forens zee. En al forens slagen ertoe slachen. Om te komen tot de daad. Nimzet is het zo, bleek dat het hele gemistelek het misha. Het hele verdwijnt daar vandaan, dus nog een keer die klipot, die hoge klipot, die zijn de krachten van de scheiding die zijn de krachten van uh, waar geen heiligheid kan komen dus ze hebben alleen maar als alleen maar gedachten alleen maar de wens maar niet de kilim ze hebben geen kilim om, om het heilige aan te trekken en daarom Daarom, wanneer het licht door hun gedachten, gedachten is ook een vorm van man, door hun gedachten en hun wens aantrekken, het licht, het licht komt daartoe, door tot hen, maar zij zijn krachten van scheiding. Dan kan niet in de krachten van scheiding geen heilige komen. Dan direct het heiligheid, als het ware, raakt deze plaats van scheiding en direct verdwijnt. Direct Keert terug. Deidelijk. Ook bij de mens is het precies hetzelfde. Bij de mens is het precies hetzelfde, de plaats waar de scheiding in de mens is, dat is de plaats waar tot waar het Heilige kan komen, en raakt de plaats van de scheiding in de mens en trekt weer terug. Deidelijk. En het bijzonder, wanneer de mens probeert het heilige aantrekken naar zichzelf toe, naar deze plaats waar de scheiding is. Dus wat, is, wat, nood, wat, er nood, wat dan nodig is. nodig is, hoe moet je de mens dan ontvangen? Dan moet je denken, moet je deze plaats van waar de scheiding in de mens is, bedekken met de chassadim. Ja. Want altijd er is een plaats van de scheiding, ook in de mens is het plaats van de scheiding die mal goed in de mens, dat onderste, de helft van de malgoed is de, of de laatste sfera van de malgoed, dat is de plaats van de scheiding, dat die moet bedekt worden, herinner je nog, Waardoor, waarmee? Twee punten van de Malchud. We hebben dat geleerd, ja of niet? De twee punten van de malgoed, herinner je nog? De twee punten van de malgoed, El de malgoed heeft twee punten, malgoed op haar eigen plaats, en malgoed die verbonden is met de bina, dus die malgoed die, voor die maar goed, de maggoed in de mens je moet altijd verborgen gehouden worden. Dat is de plaats van de scheiding in de mens. Die moet altijd verborgen, we hebben geleerd in de zoger. die moet je altijd verborgen houden. Geen mens kan daar correcties aanbrengen. Geen heilige op aarde. Moshe kon dat niet doen. Uh, Ari kon dat niet doen niemand kon dat doen, duidelijk, niemand, geen mens was in zijn in staat, omdat wij zijn allemaal de wens om te ontvangen, voor, wij zijn allemaal de vier stadia. Hoe kunnen wij dat doen, wat de Zoger ons leert? Alleen die malgoed, de malgoed te verbergen, en alleen gebruik te maken van die malgoed, die verbonden is met de bina in de malgoed, ook in de malgoed. Dat is dan die en die verbondenheid brengt dan als het ware chassadim, en dan de chassadim schijnt ook in, aan de malgoed de malgoed. Maar geen Chogma. En daardoor wordt de, in deze bedekking kan men wel uh, licht chassadim ontvangen. Bedekt in de chassadim. Dat is het enige wat we kunnen doen. En uh, omdat anders zal uh, de chassadim direct komt, het komt naar de plaats van de scheiding die niet dus niet verbonden is met die Bina, en trekt direct terug, ja, dat wordt net zo als een, een soort van kortsluiting. Welken acht na ja. de koma, welken loje zweierzele, olaamse, jawole, klei let op, en daarom kan het nooit plaatsvinden dat het, dat zij tot dat zullen komen. Deze, zie Deze die, die, die hoge klipoot kunnen niet zelf do, tot daad komen. Het enige wat ze kunnen doen is de mens, te, te, zeg ik dat, de mens uh, te verleiden dat de mens tot daad komt en de mens trekt al die trekt naar hen gochma. We zullen negen naar de punt kan scheïe en dan zeggen dat. En dan zeggen we dat het een avoda zara, avoda zara. een beetje is. En dat het een En dat het een beetje is. En dat het al kmo al punt. en dat is het geheim en dat is geheim zoals het hier is dat het is dat, dat is het aspect van zara. Het tweede woord in regel 10 is het afkorting Ain zijn betekent avodazara een vreemde dienst. Dat is wat wij zeggen afgodendienst. In de Heilige Taal spreken we niet met afgodendienst, of van afgoden maar spreekt met vreemde dienst. Wat betekent vreemde dienst? Vreemd aan ons, aan het Heilige. Vreemd aan uh, vreemd betekent dienst aan de vreemde, dienst aan de klipot. Klipot heet een vreemde. -a en dat op, daar zeggen ze, dat de Torah geleerde, dat de Heilige gezegend is, hij bestraft uh, eveneens voor de gedachte en, en de wens. Zie je dat? De, de, ook als de gedachte en de wens, geweldig, als al, ook, al is een mens, heeft alleen maar een, een, een zondige gedachte of een zondige wens, wordt de mens ook bestraft. Hoe? Het licht komt dan alleen maar naar de gedachte. De gedachte is zondig, betekent de gedachte brengt scheiding. Dan kom je tot de gedachte, en verder niet, en dan verdwijnt direct, wordt een kortsluiting waar, vindt plaats, in, in de gedachte, betekent in de gogma, van de klink, van de klink. Of, het kan ook zijn dat het komt naar de wens. De wens betekent lagere wens. Betekent al, het kan zijn. Ik wil niet zeggen wat, wat hij noemt, hij noemt het niet bij naam, dus lager. komt naar de wens van de mens. De wens natuurlijk komt al in de kilim van de mens. Het komt naar de wens van de mens. En de wens is zondige wens. Dan komt het heilige aan en direct verdwijnt. Direct verdwijnt. Net zoals bij de kortsluiting direct verdween van de mens. En dat is de bestraffing. Iedereen ziet het. Dus de bestraffing is eigenlijk niet dat de Heilige gezegend is, dat, dat de Schepper bestraft de mens. De mens zelf bestraft zichzelf. Zie je dat? De mens, de gedachte. Als je dan komt zo'n gedachte op, moet je dan erg snel reageren. En niet blijven zitten met zo'n gedachte, want dan. Uh, Maak je jezelf, uh, dus, eigen e, e, e, schuldige beul? Dat hey, is de zelfkwelling. The... Zelfkwelling, huh? dus, daardoor zelf de mens zichzelf um, bestraft. Hij zegt het zo in de taal van de Torah en dat zij zeggen dat de Heilige gezegend is. Hij hey, bestraft ook voor de mens, of bestraft ook voor. Een verkeerde gedachte of een, een, een verkeerde of, uh, wens. elf Basoda zoals het geschreven staat in de Je Jezekiel, Jegeskel, dus Jezekiel noemen we dat, is, uh, profeet Jegeskel heeft geschreven. Leman tafus eet bij Israël, opdat Israël, het huis van Israël, in hun hart gegrepen zou zijn, duidelijk, dus niet alleen denken aan de, aan de handeling, maar in, in, voor Israël, ten aanzien van Israël, ook wat in Israël in het hart van Israël is, telt het. dus dan de schepper wordt, die, die, die ziet het hart, want de schepper ziet het hart van de mens, en gedachten van de mens, en dan, en dan uh, op deze manier vervliegt het licht, het heilige, uit hun hart en uit hun hoofd, Shamrukh hazai dat de Torah geleerden hadden gezegd. 13. Adam de Nash al-Hirhur, dat wordt als Arabische beleefd. Dat de mens wordt bestraft, let op, door de overpeinzing over de vreemde dienst in zijn hart. Dus als de mens in zijn hart alleen overpeinst om een vreemde dienst te doen. Alles het betekent, over vreemde dienst, betekent dienst aan de Sitra Achra. Dus de schepper bestraft hem net zo, alsof de mens al heeft daad, tot daad is gekomen. Duidelijk. Dus de mens kan niet zeggen, iedereen begrijpt wat het is? Dus de mens kan niet zeggen, nou ik kom er niet, niet aan, ik wil alleen maar een kusje. Ik wil alleen maar een kusje, ik kom toch niet aan, ik ga toch niets anders doen. He? Duidelijk. Dus een gedachte bij hem, een gedachte die bij hem bijvoorbeeld, die de mens, die zegt, nou ik doe toch niets. Ik ga alleen maar in mijn hoofd, ik, ik, ik ga dat even in mijn hoofd spelen, ja, seksuele verbeeldingen en allerlei andere dingen, ik ga het alleen maar in mijn hoofd doen, ik ga toch niet, niet aan, iets anders doen, ik draag toch wel een zwarte kledij, een burka of iets anders, ik doe toch niets naar buiten, ik, ben toch, ik ga niet met een andere man, uh, uh, hier, ja, duidelijk, of, hier, of hier, met een andere vrouw, ik loop met een, met een hoed en alles. En ik, ik ga dat niet Ik heb een mooi gezin. En ik kijk niet eens naar vrouwen. Ik kijk alleen naar de vloer. Naar de, naar, de, naar de grond wat ik, wat ik doe. Maar in zijn hoofd. Heeft hij veel meer verbeeldingen dan een gewone mens. Duidelijk. En de schepper straft met een mens. Betekent dat als een mens in zijn hoofd of in zijn hart. Uh, zondige gedachten heeft. En blijft die houden. Duidelijk. Je moet niet gefixeerd raken daaraan. Hou betekent, als de mens fixeert zich aan deze gedachte of aan de wens, dan wordt hij direct aangepakt. Zelf pakt die zichzelf aan. Veertien, nog de laatste zin. Olevi is piku akli pode azewaza el vijftien le te achoch maschele hem afwelpischele mas. lonat klub. Dat is de uitleg van waarom deze twee aangestelden ontvingen wel iets van die twee gevallen engelen, door hun uh, oliviegagen daarom 14 Pico, was het voldoende uh, die sprongen ja, die sprongen van die Asa en azael waren voldoende uh, zelfs als ze sprongen omhoog en naar beneden ze konden niet naar de hemel springen maar alleen die, die springen zo sprongen van die Aza en Azael... waren voldoende om de Gogma van hen te ontvangen. Dus die twee aangestelden... konden wel Gogma iets van de Gogma van hen ontvangen. Afal ondanks het feit dat dat Lonat Noel hem, dat in de facto gaf ze, die twee engelen, gaven aan hen niets. Ze gaf hen niets. Uh, in, in de facto, dus in, in handeling. Maar wel door de klippa door, de, clipa, door de, de gedachten en de wens, konden ze wel gogma van de clipa ontvangen, van die twee, van Aza en Aza-E.